8 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Het ministerie van Veiligheid en Justitie denkt niet... dat grote aantallen Nederlandse computers besmet zijn door Duitse hackers. Dat zegt het ministerie na aanleiding van de grootschalige diefstal... van computergegevens in Duitsland. Daar zijn e-mailadressen met wachtwoorden van miljoenen mensen... in handen gevallen van criminelen. Het ministerie van Veiligheid houdt de vinger aan de pols... benadrukt de woordvoerder. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft de autoriteiten in de Braziliaanse WK-stad Curitiba een ultimatum gesteld. Als het stadion Arena da Bajada op 18 februari nog steeds niet voldoet aan de eisen van de FIFA, zal de stad de WK-organisatie verliezen. Dat zei FIFA-secretaris Jerome Valken dinsdag bij een bezoek aan de stad en het stadion in het zuiden van Brazilië in het stadion staan komende zomer vier groepswedstrijden van het WK gepland. Spanje, Australië, dat is in de groep van Nederland. Honduras, Ecuador, Iran, Nigeria en Algerije, Rusland. De politie in Friesland is op zoek naar een man die op kerstavond in een huis bij Katlijk bij Heerenveen werd betrapt bij een inbraak. Vanavond wordt in opsporing verzocht een compositietekening van de man getoond. Bronnen bij Omroep Friesland zeggen dat in het huis een officier van justitie woont. De politie wil dat bevestigen nog ontkennen. De inbreker werd betrapt door een van de bewoners. Volgens Omroep Friesland had hij een vuurwapen bij zich en eiste hij geld. Daarna ontstond een worsteling. Toen een andere bewoner thuis kwam ging de inbreker er vandoor in een auto... zonder iets mee te nemen. Het weer. Vanavond is het hier en daar mistig en het kan ook glad worden. De temperatuur komt uit zo rond het vriespunt. Morgen schijnt af en toe de zon. Later valt er in het westen weer wat regen. En het wordt 4 tot 6 graden. Donderdag wat regen of natte sneeuw. En vrijdag is het op de meeste plaatsen weer droog. Dit was het NOS Journaal. Peugeot heeft goed nieuws. Want de nieuwe 3008 en 508 Hybrid 4 zijn ook dit jaar verkrijgbaar met 14% bijtelling.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 1 op straat. Met Marianne van den Anker. Goedenavond, welkom bij 1 op straat. Wij bespreken het rauwe nieuws, ongecensureerd en met de betrokkenen waar het om gaat. Vanavond staan we in de Beierlandselaan. En sterker nog, we zitten hier midden in de kroeg. Het kruispunt waar het allemaal gebeurt als het gaat om Feyenoord supporters. Um, het gaat natuurlijk over de wedstrijd morgen. Feyenoord-Ajax, El Classico. Maar deze keer zonder Feyenoord-fans. Toch gaan er veel Feyenoord-fans afreizen. En daarom heeft burgemeester Abbotaleb gezegd... jongens, blijf nou met z'n allen thuis. Maar we weten tegelijkertijd dat er heel veel kaartjes zijn verkocht op de illegale markt. En iedereen zal toch wel weer gaan. En gaat dat goed lopen? Of gaat dat helemaal uit de hand lopen? We spreken erover hier in deze kroeg met de dj... Met de huisbaas van deze kroeg, Sjors, die ook jarig is vandaag. Gefeliciteerd, Sjors. Dank u wel. Bedankt. En met Mr. X, die morgen in ieder geval ook kaartjes heeft uh, geregeld. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe dat hij daar aan is gekomen. In de bus gaan we straks verder praten met een strafrechtadvocaat, met de politiek... en ook met iemand die Fennis en een boek heeft geschreven over Feyenoord. Um, eerst maar eens beginnen met de DJ, huis-DJ van Feyenoord, Boetsie Paul. Uh, hoe word je eigenlijk huis-DJ van Feyenoord? Nou, dat is bij een raar toeval gebeurd eigenlijk. Ik draaide een paar jaar terug, camping in Rotterdam. Uh, in een Feyenoord uh, shirt. En toen werd ik een paar dagen later gevraagd van... Joh, uh, weet het, uh, we hebben de open dag. En zei je de open dag willen draaien. Dan heb ik de open dag gedraaid. En na afloop van de open dag kwamen ze Feyenoord naar me toe. Zei je ook het stadion willen draaien bij de reguliere thuiswedstrijden. Dus ik zeg van, ja, volgens mij zit er iemand. Nee, maar dan gaat het mee stoppen. Dus in één keer was ik binnen... Super. En ben je zelf ook Feyenoord-fan? Ja, absoluut. Nou, de mensen die kunnen dat niet zien, maar als jij je shirt even openmaakt... dan zien we daar met z'n allen een ongelooflijk dik, vet Feyenoord-shirt. Dus een fan ben je zeker. Um, als je het hebt over plaatjes draaien, wat is het risico van het vak? Het risico uh, is, uh, nou, je moet niks, uh, niks draaien wat uh, van, van die andere kant afkomt gewoon. Dus uh, alles wat er maar naar ruikt, is al te veel gewoon... Uh... En wat bedoel je dan met de andere kant? Uh, nou ja, de andere kant, dat is dus gewoon alles wat daar uh, geproduceerd wordt. Tot en met housenummers uh, house aan toe. Ik bedoel, je moet niet de uh, uh, uh, party animals uh, gaan draaien. Dan, uh, dan is het over een, uh, een sluiten gewoon. Maar wat bedoel je met over een sluiten? Dan uh, word je uitgejouwd of wat gebeurt er dan? Nou, als je uitgejouwd wordt, dan heb je nog geluk volgens mij. Als je dat zou doen. Uh, dus... Uh, dat is wel het laatste wat je, wat je gaat doen. Dus, dus, en, en je hebt ook ja, geclaimde nummers. Er de, de zal in de Kuip nooit, nooit iets van Queen gedraaid worden. En uh, bedoel, zij, zij hebben We Are The Champions. Nou, dat als, je, als je het, het, het allerergste alle, alle wat je ooit zou kunnen doen... maar ja, doen, je, daar heb je het gewoon niet over... is dat nummer. Dat is gewoon wel de, de grootste ramp. Uh. Dat is de grootste ramp. Nou is, uh, staat Feyenoord ook niet zo goed voor. Hè? Ik bedoel, Het zou wel kunnen. Wat denk je dat de kansen zijn voor Feyenoord? Uh, groot deze keer. Waarom denk je dat? Waarom? Nou, uh, heb je ze zonder gezien? Ja, ik heb ze gezien. Ja, de mannen stonden er goed bij. Nou, dan, uh, dan moet het deze keer gewoon gaan lukken. Nou, dankjewel. George, jij bent uh, uitbater hier van de kroeg Het Kruispunt. Het is hier hartstikke druk, mede voor jouw uh, verjaardag natuurlijk. Um, komen ze hier elke uh, zondag bij jou uh, indrinken, die Feyenoord fans? Ja, uh, zondags als Feyenoord thuisvoetbal, dan hebben we het aardig druk. Dan uh, ja, en uh, uitwedstrijden is het iets minder druk, maar normaal is het uh, thuiswedstrijden is het zo druk hier. En wat is nou wat kenmerkt nou een Feyenoord fan? Ja, dat zie je gelijk. Een Feyenoord fan is dat herken je. dan word je meegeboren en dat ben je hart en hierin. En is het ook zo dat Feyenoord fans worden geboren met een haat tegen Ajax? Denk het wel. Achter je wordt ook geknikt, stemt geknikt. En waar zit die haat hem dan in? Wat is dat dan, die haat? Dat, dat, dat, dat is nou eenmaal zo. Ja, uh, dat, uh, die 020, dat, ja, dat, dat wordt ingeprent door je ouders al. Mijn opa, die hebben altijd voor, de, voor het stadion gestaan, en voor je hier bent. Als een Feyenoord verloren had, eet die, die, die drie weken niet. Dan was je heel gek, maar opa. Ja, uh, ja. En je hebt zelf ook kinderen? De... O, sorry? Je hebt zelf ook kinderen? Ja. En die hebben hetzelfde bloed meegekregen? Ja, natuurlijk. Mijn zoon woont in Tilburg. Maar in hart en hier is hij is Feyenoord fan. Nou, zei net iemand hier in de kroeg uh, ook van... joh, ik neem mijn kinderen niet meer mee. Ik ben echt een Feyenoord fan, staat hier ook in vol ornaat. Die zei, ik vind het gewoon voor kinderen niet meer acceptabel. Nou, dat uh, ik zou ik ook niet doen. Ik zou niet met mijn kleine kinderen... vroeger konden wij mee met onze opa's en vaders... naar het voetballen. Maar dat, dat zou ik ook niet durven met mijn kleinkinderen. Ik heb uh, kleinkinderen vanaf uh, twee jaar tot 21... Ja, De 21 zou ik me meenemen, maar die twee nemen niet mee in de stadion, Dat zou ik ook niet durven. En wat voor een ellende heb je dan meegemaakt dat je zelf zegt... nou, mijn eigen kinderen en kleinkinderen niet? Nou, ik heb een keer die stoelen de, de Kuip zien, uh, zien vleuren. was dat met de speurs? Wordt even aan de Boetsie gevraagd. Even voor de hist historische gegevens. Toen was, ik, toen was ik ook nog een heel klein ventje hoor. Maar dat was wel, uh, dat waren de eerste Engelse hoelies die, uh, die, die in de Kuip waren. Uh... Stoelen vlogen voor door de lucht. Um, wat nog meer? Ja, dat, het, het, het, het, de eerste ring, alles de stoel, ja, dat was verschrikkelijk erg toen. Nee, dat wil ik niet meer meemaken daar. Maar kunnen je dan elkaar onderling als vent niet even aanspreken? Ja, laten we ons gedragen, want het is voor die kinderen zo vervelend. Ja, als je met die jongen met die fest, zijn er niet meer te praten... want het alcohol, het snuiven, dan luisteren ze niet meer naar je. Dus George, dat is wel een van jouw uh, uh, vermoedens... dat door die combinatie van drank, drugs en gek zijn van Feyenoord... dat de boel uh, uit de hand loopt. Schaam je nou nog een beetje voor die fans? Nou, af en toe wel weer, jongens. Hou je eigen in. Wees een als sport in je hart en nieren. Wees een sport En laat het gaan, die rotzooi. Nou, dat is een mooie oproep vanuit deze jaren kroegbaas. Naast mij zit ook Mr. X. Um, ga jij naar uh, Amsterdam morgen? Durf je het überhaupt uit je strot te krijgen, Amsterdam? Ga je naar 020 morgen? Ja, ik ga er naartoe, ja. En hoe kom je dan in godsvredesnaam aan kaartjes? Want jullie zijn toch allemaal niet welkom? Ja, dat klopt, maar dat is iets, uh, dat kan ik helaas niet zeggen. Dat moet zo, moeten we zo houden. Want Feyenoorders zijn, zoals je weet, elke wedstrijd overal. En uh, dat gaan we niet zeggen natuurlijk. Maar jullie waren afgelopen week in Utrecht een potje van gemaakt. Adel Den Haag maakt zich enorme zorgen hoe dat nou allemaal weer moet. Nee, dat uh, van Utrecht wat u zegt klopt niet. Want die jongens van Feyenoord die zijn aangevallen door Utrecht. En... Ja, maar het is wel een puinhoop geworden. Ja, maar dat, kijk, als jij wordt aangevallen, moet je dan, wat moet je dan doen? En heb jij eigenlijk iets van een stadionverbod? Ben je zeg maar heel eng met wie ik sta te praten of valt het reuze mee? Nee, ik ben uh, heel rustig geworden. Rustig geworden, maar had jij, een, heb je een strafblad, stadionverbod, nee, ben je een hooligan? Nee. nee, kijk, het is gewoon, je bent voor Feyenoord en mocht er onverwachts iets gebeuren, dan sta je er gewoon in. Dan ga je niet, uh, ga, ga je niet omdraaien en rennen, dat kan gewoon niet. Maar dat betekent ook dat als jouw Matties een beroep op je doen, dat je er vol voor gaat? Ja, dat zeker. Uh, kijk, het is niet dat je het uh, expres opzoekt of zo natuurlijk. Maar uh, uit de weg gaan is ook een groot woord. Nou, is het zo dat echt al die burgemeesters zeggen van... nou ja, jongens, we gaan regelingen treffen. Dus die jaar regeling is er gekomen. En uiteindelijk uh, nu ook besloten dat jullie morgen niet naar A Ajax mogen. 2 maart is het andersom zo, dat Ajax niet welkom is hier in Rotterdam. Um, wat vind je nou dat er moet gebeuren? Nou, gewoon uh, vanaf volgend seizoen wil ik uitsupporters. En uh, gewoon die combiregeling. Dan uh, had je nu 1600 uh, finalers zonder problemen in het stadion. En nu krijg je er misschien 1600 los. Dan heb je meer problemen, denk ik. hoor. En waar zit jij dan morgen in het vak? Hebben jullie een eigen vak ook met z'n allen weten te creëren... of zitten jullie verspreid morgen in de arena? Ja, daar kan ik ook niks over zeggen. Sorry. En uh, als je nou morgen wordt tegengehouden door de politie... zou je dat dan redelijk vinden? Ga je dan lekker naar huis? Ja, kijk, het risico dat je teruggestuurd wordt, dat weet je. Dus ja, dat, uh, ja, dat is een risico die, uh, die je altijd neemt. elke wedstrijd eigenlijk. Vooral uit wedstrijden als je een losse kaart hebt natuurlijk. Nou zeg jij van uh, ik ga het jou, mevrouw van Anker niet vertellen hoe ik aan die kaartjes ben gekomen. Maar De politie komt natuurlijk ook niet uit een ei. Die weten ook dat er een soort handel is in kaarten. Um, wie is er nou slimmer? Jullie of de politie? Ja, dat gaan we morgen zien hoeveel er binnen zit. En ik weet wij. <laughs> ja kijk, uh, natuurlijk ze doen hun werk. Maar dat, dat, die dingen zijn gewoon niet te stoppen. Dat is bij elke wedstrijd. Alleen nu omdat het Ajax Feyenoord is en uh, de burgemeesters hebben gepraat. Ontstaat er gewoon een hele ophef. Terwijl de vorige Ajax Feyenoord staat dat er ook gewoon Feyenoord is. Nou zei uh, Juri Kiefitz, die jij wel kent, hè, die is ook een van de uh, Feyenoord fans en heeft een boek geschreven die zei letterlijk als die burgemeesters jeuk krijgen dan brengen ze al een noodverordening uit. Vind jij ook dat de burgemeesters uh, te heftig reageren waardoor er alleen maar meer geweld ontstaat? Ja, daar ben ik het uh, zeker mee eens. Want je hebt ook, uh, als ik me niet vergis, volgens mij uh, laatst RKC uit... En, en al die kleine wedstrijden, dat ze daar ook een, een onwisselbeheerd of combi van maken... terwijl eigenlijk nooit echt problemen zijn. of ja, Dan vraag je er zelf om, want juist dan gaan ze alsnog. Maar zou het dan niet een idee zijn dat we gewoon als land kunnen zeggen... joh, supporters onderling, los het op en dan geven jullie het vertrouwen weer? Uh, in bepaalde wedstrijden zou dat zeker kunnen... Maar die wedstrijd van morgen absoluut niet. Dat, dat zal, nooit, uh, dat zal nooit, en nooit en nooit samen gaan. En als je nou uh, hoort van Sjors, want het zit gewoon in het bloed ook, het haten van Ajax. Uh, hoe constructief denk je dan dat dat is voor toekomstige generaties? Ik bedoel, je bent nog een jonge fan, straks krijg je kinderen. Wat ga je dan tegen die kinderen zeggen? Nou, uh, mijn kinderen weten gewoon, uh, je moet niet voor Ajax zijn. En uh, punt uit. Dus die krijgt als hij vraagt voor Sinterklaas in de schoen uh, geen aard. Ja. gaat hem niet worden. Nee, dat gaat hem echt niet worden. Ook al vindt die voetbal niks aan, maakt niet uit. Maar kom niet met dat, dat kan gewoon niet. Daar werken we te hard voor en daar zijn ze daar te arrogant voor. Maar hoe kan je nou uitleggen in een land van vrede... waarin de rest van de wereld onder druk staat... dat er zo'n sprake kan zijn van diepe haat en bijna een soort oorlogsgevoel? Wat is de use of it? Ja, dat is iets daar uh, denk ik niet echt over na. Dat is gewoon uh, net als Sjoar al zegt. Dat krijg je gewoon mee. Toen ik uh, een jaar of zes was, stond ik ook met mijn vader op vak S En dan zag je ze ook naar beneden vliegen. Dus ja, dat is gewoon een beeld die je meekrijgt. Ja, maar dan zeggen we natuurlijk ook wel, eens dus als het gaat over integratie in het land. dat mensen die hier komen wonen en de islam met de paplepel ingegoten krijgen. Van kijk eens wat verder om je heen. En neem niet alles voor lief wat je via de paplepel aangeraakt krijgt. Hoe uh, denk je daar dan over? Ja, kijk, dat, net als wat je met zegt, met geloof, met voetbal. Uh, Fijn het is gewoon een geloof. Het is gewoon niet anders. Ja, of je gelooft erin of niet. En uh, er is niet een beetje wel of een beetje niet. Het is hardcore. Het is 100% ervoor of 100% tegen. Uh, we gaan weer terug naar Boetsie Paul. Want de huisdj van Feyenoord. We staan hier uh, bij het uh, kruispunt, uh, het café. Wat ook een trefpunt is, zeker als er uh, thuiswedstrijden worden gespeeld van Feyenoord. Daar zenden we uit meteen op straat. En we hebben de huisdj hier aan boord. Heb jij een favoriet nummer als huisdj van Feyenoord? Nou, het nummer waar iedereen gewoon op los gaat, is Super Feyenoord gewoon. Dat is, dat is, de spelers komen op met hand in hand, maar uiteindelijk het allerlaatste is gewoon uh, Super Feyenoord. En dan, uh, ja, dan gaat het hele stadion los. Nou, dan gaan wij eens even kijken of dat hier in deze kroeg, waar George 64 jaar is... en waar DJ Boetsy Paul dat nummer mag gaan aankondigen of het precies hetzelfde gaat gebeuren. Nou, hier is ze dan, Super Feyenoord van de Champs. te keer! Inmiddels in de bus. We hebben de kroeg verlaten. Het kruispunt op de Bijenlandselaan. Waar we hier met één op straat staan. Om te praten over El Classico. Feyenoord Ajax. Morgen wordt hij gespeeld in de arena. Maar de Feyenoord supporters zijn niet welkom aan boord. In ieder geval de huisdj Mr. X. Die morgen gewoon gaat en kaartjes heeft weten te regelen. Shores, de uitbaten van de kroeg. En de politiek. Maar we hebben ook aan de lijn Edgar Schalk. Hallo, goede avond. Je bent Feyenoord fan. Ja, net een enorme piep. Ja, zo gaat dat met live uh, uitzendingen Hallo Edgar. Hallo, goedavond. Hallo. Je bent niet alleen Feyenoord-fan, maar ook uh, schrijver van het boek Thuis tegen Feyenoord. Wat maakt Feyenoord voor jou zo bijzonder? Uh, ja, het is het unieke wat, wat in die club uh, heerst. Uh, met name het stadion en, uh, en uh, ja, de historie die eraan vasthangt. Maar uh, wat het extra speciaal maakt, uh, is uh, de verbondenheid onder de supporters en uh, de passie... Uh, die dat met, met zich meebrengt. Ja, nou, we hoorden net al van de doorgewinterde Feyenoord-fans. Het zit in je bloed, je geeft het generatie op generatie door. Zijn die Feyenoord-fans nou anders dan andere supporters? Nou, ik denk dat er bij, bij meerdere clubs wel uh, gepassioneerde fans zitten alleen. Ik ben het al uh, eens met een uh, eerdere studiogast. Uh, uh, Feyenoord is dus onder elkaar, die herken je heel snel. En die weet je snel uit de stad op elkaar te raken, inderdaad. Zijn eigen ras. Nou, we zitten hier met de politiek aan boord. Moeten we straks denk ik gaan vragen aan de burgemeester of je straks ook als feyenoord Noorder mag registreren hier in de gemeente Rotterdam. Uh, u bent ook in het verleden wel eens voor uw boek meegereisd met Feyenoord-fans naar die uitwedstrijden. Um, hoe was de sfeer dan? Nee, nee niet, niet helemaal. Ik, uh, mijn boek is gebaseerd op, uh, op een idee dat ik had, uh, omdat ik constateerde dat ja, met name de regeling om een kaartje te bemachtigen erg ingewikkeld is tegenwoordig. En nou, dus er zit hier geld... Mr. X in de bus. Die zegt, het is zo lekker als een mandje. Ik heb gewoon kaartjes. Uh, ja, kl uh, klopt. Uh, dat wil ik aan mijn lijf ondervinden. Dus ben ik zelf een seizoen lang uh, Feyenoord achterna gereisd. Bij Uitred Maar niet met de Feyenoord supporters mee. Maar um, uh, telkens uit het perspectief van de thuisclub uh, beleefd. Bewust. En wat denk je dan dat er met zo'n uh, uh, zo thuisclub gebeurt... als die Feyenoord Feyenoordlui toch weer in dat stadion komen? Wat zag je dan gebeuren? Wat ervaarde je? Nou goed, ik heb het duidelijk ervaren dat ten opzichte van andere wedstrijden... dat uh, als Feyenoord op bezoek komt en ook met name met legioen... dat dat wel wat extra uh, druk uh, bij de organisatie uh, en bij de club uh, met zich meebrengt. Uh, ook uh, qua veiligheid, uh, et cetera. Um, maar het heeft wel uh, dermate impact uh, bij, bij zo'n club... dat ze daar ook al uh, elke seizoen naar uitkijken. Het kost een hoop geld. Ja, ADO maakt zich ook wel zorgen voor komende zaterdag. Uh, hoe dat allemaal weer zal gaan. Uh, maar je zei net van, nou die kaarten die kun je eigenlijk vrij moeilijk krijgen. Maar misschien kun je ze ook wel heel makkelijk krijgen. Hoe zit het nou precies? Nou, in feite uh, is een clubkaartverplichting uh, is aan de orde. Uh, maar ik ben het eens dat, uh, dat er via andere kanalen in deze tijd uh, vrij eenvoudig is... om toch alsnog aan kaarten te komen. En dat blijkt ook wel uit de, uit de nieuwsberichten van vandaag natuurlijk... met het overtreft uh, van Mogelje. Ja, er nou is ook vandaag bekend geworden dat er preventief een aantal kaartjes zijn geblokkeerd. Want die zouden dan in handen zijn gevallen van Feyenoord-fans. Uh, ik kijk even naar Mr. X, die glimlacht. Is dat zo? Ik heb het gelezen, maar dat is denk ik uh, om ons soort van tegentouw. Daar gaan we niet... Uh, nee, ik denk het niet. We hadden het net al over dat kat-en-muis spelen. Jij hebt toch echt het vermoeden dat, uh, uh, dat het natuurlijk zo is... dat ze je een beetje bang proberen te maken. Uh, kat-en-muis Want hoe komen ze erachter dat jij dan eventueel zo'n kaartje zou hebben? Ja, dat vraag ik me dus ook af. Als jij je gewoon normaal gedraagt, zoals je naar nou, elke wedstrijd gaat... is er niks aan de hand. Lijkt mij. Lijkt jou. Maar goed, de, de druk die je, uh, dat beschrijft Edgar Schalk, ook Feyenoord, maar tegelijkertijd ook iemand die het vanuit de thuisclub uh, heeft onderzocht, omdat dat dan wordt beleefd, zegt nou, het is toch wel heftig als die lui langskomen. Hoop politie inzet, hoop extra druk. Ervaar je dat zelf ook zo? Uh, morgen natuurlijk wel, maar, maar als je gewoon naar, uh, noem maar een voorbeeld, uh, elk jaar dat uh, Willem II Feyenoord een onnodige verplichte combi was, terwijl er nooit wat gebeurde, ja, dan roepen ze toch zelf op zich af. Ze roepen het zelf over zich af. We hebben, uh, Edgar, van jou ook uh, uh, begrepen dat uh, uh, nou ja, in jouw hele onderzoek thuis tegen Feyenoord... dat die, uh, die band tussen Feyenoorders enorm hecht is. Um, we hebben nu te maken met die vijfjaarregeling die bijna afloopt. Een kaartsysteem dat zo lekker zit als een mandje. Moeten we daar nu onze inzet op gaan zetten? Denk je dat dat een goed idee is? Om uh, daarmee te stoppen, wil ik? Of? Nou, of misschien met pasfoto's te gaan werken. Of te zorgen dat je uh, wat beter gaat controleren. Is dat een nee, route? Nee. Als, ik, als ik baseer op mijn uh, ervaringen... Dan, dan stel ik voor dat, uh, dat er zo min mogelijk redenen komen. En pas uh, achteraf uh, reactief wordt gehandeld en gestraft. Dat lijkt me de beste optie. Maar achteraf reactief worden gestraft, hebben we als samenleving natuurlijk niet zo heel veel aan. Want er zijn natuurlijk weer wat bushokjes gesloopt. Er zijn weer wat stoelen uh, door een uh, ring gesmeten. Er zijn wat mensen bang gemaakt. Hoe zo hoezo achteraf regelen? Nou, dat, kijk, wat, Er worden nu ook heel veel tijd en kosten gemaakt met betrekking tot uh, ja, preventief handelen. Uh, morgen zijn in feite de vijand-supporters niet welkom. Maar als, als, je, als je dan vergelijkt hoeveel kosten er worden gemaakt om het toch nog tegen te houden... Uh, ja, dan kun je je afvragen of dat wel een verstandige investering is. Oké, okay, nou, we praten ook even verder uh, over in de bus... met uh, de huis-dj Bootsie Paul... met uh, de politiek Salima Belhaai van D66... en Shores, de jarige uitbater van Café Het Kruispunt... hier op de Bijerlandse Salaan en Mr. X. Um, wat is het nou dat het zo uit de hand loopt? Is dat adrenaline van mannen? Is dat groepsgedrag? Is dat omdat je met een bepaald Feyenoord-gen wordt geboren? Ik denk Shorts. dat het uh, een groep uh, gedrag is. Als ze alleen zijn, dan hebben die er niet zoveel last van. En dan geloof ik wel, als, als hij alleen gaat, dan zit hij daar. Alleen, hij kan niet juichen. Als er een beroep is van nee, hij nooit. maar juichen. je zei natuurlijk net ook uh, in de kroeg, uh, Mr. X... Van als je, uh, um, eh, dat je zelf best rustig kan zijn, of inmiddels rustig bent geworden... maar als ze een beroep op je doen, eh, dan, dan ga je ervoor. Is dat inderdaad groepsgedrag? Uh, ja en nee, kijk het is aan de ene kant wel groepsgedrag, maar aan de andere kant, uh, op, hier, bijvoorbeeld als je hier in de kroeg zit hè, en uh, noem maar iets, uh, breken een klein knok tijdje uit met je maat, laat je hem ook niet in de steek. Dus dat is niet nou dat dan je maak je voetbal. het wel een beetje heel erg uh, anders in zijn vergelijking, maar goed als jij daarvoor wil gaan, dan gaan we je nog even de kans geven. Ja kijk, uh, als je hier laat je maat gewoon niet in de steek, maakt niet uit waar je bent of dat het nou met of zonder voetbal is. Nou, dan hebben we natuurlijk ook begrepen, nog los van, van hoe Feyenoord dat, dat doet als ze in een optimale kracht van het legioen zitten, dat een aantal clubs het ook besloten om een kidsvak in te richten. En zelfs dan gebeurt het dat daar Fijnhoord-supporters gewoon over zo'n kidsvak heen kruipen. En dan al die kleine kindjes die daar gezellig op een zondag naar een wedstrijd willen komen kijken, de schrik aanjagen. Heb je dat zelf ook wel eens gedaan, Mr. X? Dan wil ik je even corrigeren, want wat in Utrecht gebeurd is, dat klopt niet wat u zegt. Het is fout gegaan in het uh, andere uh, vak, na, op de lange zijde, daar is het fout gegaan. En de politie heeft uh, die Feyenoordjes die daar waren uh, aan de kant gezet, zeg maar, en uh, politie ertussen gezet. En daar is eigenlijk helemaal niks gebeurd. Maar dat heeft de media zo willen doen opblazen. Nou, we gaan eens even naar uh, 020, naar Ajax, naar Amsterdam, want uh, onze verslaggever Tjaan de is daar vandaag uh, naartoe geweest om te horen hoe ze daar in Amsterdam over denken. Yes. Hey uh, Ajax supporter. Ja, zeker. Al uh, sinds ik klein ben, sinds ik het weet, laat ik het zo zeggen. Wat vind jij er nou van? Dat er morgen geen fijne supporters bij mogen zijn. Vind ik wel jammer. Ik had het wel leuk gevonden voor het sfeer. In het stadion is het mooier, weet je. Maar ja, om, om de omstandigheden is het nu niet meer mogelijk. Ik hoop dat we volgend jaar meer geluk hebben, laat ik het zo zeggen. En dat is toch de Artsrivaal. Waarom wil je die dan zo graag erbij hebben? Dat is voor de sfeer. Dat is, dat, dat, dat is ongekend, die sfeer. Dus uh, dat, dat, daarom wil ik graag dat ze er wel zijn. Voor, de, voor, voor het stadion zelf en de mensen is het leuker. Onzin, het ligt aan hun. We zoeken sensaties, ze willen knokken. Dus uh, prima hoor, dat ze niet uh, mogen uh, kijken bij, me, bij elkaar. Ik, uh, ik ging vroeger, uh, was het voor mij een feest, als ik met mijn vader zondags naar de meer ging. Dan kreeg ik een stuk en mijn vader een paar pijpjes bier, en dan hadden we de zonde van ons leven. En dan spraken we de hele week over, weet je? En het is natuurlijk belachelijk dat je daar nou hier niet, niet uh, met, je, met, je, met, je, met je kind mee naar huis gaat. Dat je. En dat, uh, dat is gewoon jammer. Nu zeggen sommige van die harde kernsupporters... dat het eigenlijk niet zoveel aan hun ligt... maar dat het ook voor een groot gedeelte aan de politie ligt... omdat ze zich zo agressief opstellen... dat eigenlijk die hooligans uitgelokt worden. Ja, gelooft u dat? Nou, ik, ik zal je vertellen. Ik ben de laatste keer bij huis geweest... en toen werd ik eruit gepikt met de fouillering... Dat vind ik ook vreemd, want ik heb helemaal geen... Uh, de na afloop van de fouillering werd ik ook gewoon weer, want er was helemaal niks hand. Maar ik bedoel, ja, ik, ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat zich een ongenoegen ontwikkelt. Dat het agressie oproept misschien Dat ook. zou bij sommige mensen tot agressief gebeuren. Uh, uh, ik word er niet kwaad om, maar ik had er wel de pleuris over in. En nu trekken de supporters samen op eigenlijk tegen wat zij zien als repressie. Kan dat nou ja, nog een maar, beetje het begin als, zijn van een beetje als, normale betrekking als dat, als dat, als dat, tussen de supporters? Als dat zo zou zijn, als dat zo zou zijn... Dan is de, zijn ze de winnende hand natuurlijk. Begrijp je? Als ze samen, samen daar tegen ageren, en dat, dan, dan gaan we het winnen. Begrijp je? Want dan krijgen we in ieder geval dat mensen het met elkaar eens zijn, dat, dat er wat moet veranderen. Ik denk dat het morgen heel scheneilig wordt. Om alles weer in goed wil te krijgen, dan mag het weer. Tot het weer eens een keer fout gaat. Dat denk ik. Nou, uh, we hebben het gehoord uit Amsterdam. Salima Bel, welkom ook in de bus. Politiek D66, jouw uh, uh, collega in de Tweede Kamer heeft gezegd... Magda Bernsen, jongens, we moeten het echt gaan verhalen op die hooligans... Ja, wij zeggen eigenlijk als D66... maak alsjeblieft een verschil tussen supporters en hooligans. Supporters zijn mensen die van een voetbalclub houden. En hooligans zijn mensen die dolbewust ervoor kiezen om dingen te slopen. Dus het is belangrijk om daar een goed onderscheid in te maken. En wat wij willen is dat diegenen die dingen slopen... dat die ook gewoon de rekening uiteindelijk betalen. Want er is een hele landelijke discussie. Alleen het is Rotterdam. niet de club, maar de hooligans zelf. De hooligans zelf. We hebben 27.000 uh, arbeidsuren van de politie hier in deze grote stad die daar uh, voor, uh, om, voor de veiligheid rondom het stadion uh, ingezet wordt. Terwijl uh, dat op een andere manier ingezet kan worden. En wij eigenlijk als d 60 proberen we een aantal jaren gripper op te krijgen. Ook in gesprek met de supporters. Ook naar aanleiding van de discussie met de Kuip. En wat er heel erg naar voren kwam, is dat er heel veel wantrouwen is. Hè? De voetbalsupportersvereniging is wat jarenlang niet aan tafel met uh, de stichting Feyenoord... om te praten over van hoe kunnen we die veiligheid nou goed organiseren. Nu eindelijk donderdagochtend, iedereen kan het ook gewoon meekijken. officier van justitie, politie. Die burgemeester, fijn hoor. Zondagochtend ja, is hier een speciale hoorzitting belegd. Ja. Uh, maar dan moet ik morgen wel goed gaan nemen, Kaan, Want dan is die nou hoorzitting ja, natuurlijk een enerzijds beetje. Ben je het Want het heeft mij heel veel tijd gekost om dat voor elkaar te krijgen. Wat ik gewoon wil en wat ik zie en wat ik hoor. En vooral van de Feyenoord supporters is wij willen gewoon serieus genomen worden in wat wel werkt en wat niet werkt. En wat je gewoon ziet. En dan, is dan ook... hoor je hier wel, ook in de kroeg, maar ook in de straten van Rotterdam. Ja, die Abu Tanap die durft gewoon niet. Dat is gewoon een watje. En zolang hij hier blijft zitten als burgemeester in zijn termijn, gaat het er gewoon allemaal niet gebeuren. Ja, nou ik ben. Ik ben van de politiek en ik ben woordvoerder veiligheid. En uh, de politiek bepaalt uiteindelijk welke thema's aan de orde komen. Het signaal wat ik wil afgeven is dat de enige manier om te komen tot rust is als iedereen met elkaar goed erover praat... duidelijke afspraken over diegenen die slopen, die betalen... en als het gaat over de vijfjaarregeling... stop daar alsjeblieft mee, want het is fantastisch... als gewoon twee mensen die uh, elkaar willen bestrijden op sport... gezamenlijk kunnen genieten van een wedstrijd. Nou, en het bij dat, veel Feyenoord-supporters... zou luisteren dat irritatie of dat, weghalen. Uh, dat laatste, denk ik, dat kan alleen maar op instemming rekenen, minister X... maar wie sloopt, betaalt. Eén reactie graag. Ja, dat is logisch, toch? Dat is logisch, toch? Nou, hij staat er voor open. Donderdag hoorzitting hier in de gemeente Rotterdam. Morgen die wedstrijd. Waar in ieder geval een aantal Feyenoord supporters... sowieso naartoe zullen gaan. Ja. Een kaartsysteem dat lek is... Een Kanaal, goede DJ, die zegt super fijn hoor. Dat is hier wel een beetje de hit in Rotterdam. En draai vooral geen nummer van Queen. Sjors die jarig is. We gaan genieten van jouw verjaardag zo direct nog met z'n allen. Hier met een biertje. Wij gaan uh, zo meteen uh, uh, verder met het nieuws. En daarna is uh, uh, in twee dingen. Er is de Bruin aan het woord met Ivo de Wijs over de Nationale Voorleesdag. Die morgen begint. Alle kindje met een pyjama naar school. En hij gaat zelf Ivo de Wijs voorlezen op een school in Amsterdam-Noord. Uh, morgen is er geen 1 op straat, u raadt het al, want er is voetbal. ajax Feyenoord. donderdag zit er op oudkijk weer in de bus. En als u wil dat de bus bij u in de buurt komt... mailt u dan naar 1 1opstraat.nl Straks het, het nieuws met Femke Wolthuis. Dit is Radio 1. Klokkenluider Edward Snowden heeft de autoriteiten in Rusland... om bescherming gevraagd, want hij zou met de dood zijn bedreigd. Op Buzzfeed staat een bedreiging van een medewerker... van het Amerikaanse ministerie van Defensie. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft de Braziliaanse WK-stad Curitiba... een ultimatum gesteld, want als het stadion daar op 18 februari... nog steeds niet voldoet aan de eisen van de FIFA... zullen daar geen wedstrijden gespeeld worden. En er staan wel vier wedstrijden gepland. Twee leden van de Russische feministische band Pussy Riot... komen nog deze maand naar Nederland. Ze willen zich inzetten voor betere omstandigheden in gevangenissen. En in Amsterdam willen ze praten met gevangenen... en met leden van niet-governementele organisaties. En de Telegraaf gaat over op tabloid. Volgens de hoofdredacteur Jules Paradijs... is de krant al een tijdje bezig met de voorbereidingen. En de Telegraaf is de laatste landelijke krant... die overgaat op het kleinere formaat. Dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1. Max, dan kom je tot twee dingen. True Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Hele goedenavond. En vandaag is mijn gast tekstschrijver en presentator. Zij het met pensioen, fluisterde hij <lacht> mij net toe. Ivo de Wijs. En morgen beginnen de nationale voorleesdagen. Ivo de Wijs leest voor. We gaan zo meteen horen wat Iva gaat voorlezen. Maar eerst toch maar even. Word je zelf nog wel eens voorgelezen, Ivo? Ja, dat weet ik niet, want daar ben ik dan niet bij, natuurlijk eigenlijk. Maar uh, ik, ik geef vlijtig uh, mijn kinderboeken cadeau en ik krijg soms wel eens reacties dat kinderen ze toch nog leuk vinden. Want uh, ik rijm graag en kinderen vinden rijmpjes eigenlijk leuk om te horen. Ja. Dat, dat die klankherhaling blijft zich vastzetten. Dus ik, ik, daar score ik dan nog wel mee. Ja, ja. En, en, en mensen die jou dan voorlezen, gebeurt dat nog? Nee, nee, daarvoor ben ik nog net niet dement genoeg. Maar dat komt binnenkort. Ja. Goed. Nou, we gaan het er uitgebreid over hebben zometeen. We gaan eerst even de mensen vragen of ze willen reageren. Dat kan allemaal via tweedingen.nl of via hashtag tweedingen. U luistert naar Max op Radio 1. Ja, toch maar even eerst het nieuws. Bent u eigenlijk een krantenlezer of ben je een krantenlezer? Ja, ik heb uh, NRC Handelsblad. Ik heb niet een ochtendblad, maar later op de dag wordt uh, de krant gelezen. Maar ik, begin wel, ik ben toch wel een speels persoon. Ik begin altijd met de puzzel. Ja, echt ja. waar? En dan het nieuws pas. Ja. Ja. Ja. Nou, we gaan eens even kijken wat er vandaag in het nieuws zat. Twee dingen uit het nieuws. En wat jou heeft geraakt. Nou, de allereerste hoorde dat nieuws over die bezuinigingen op die uh, bibliotheken. Dat vond ik toch wel schokkend, hoor. Dat, uh, als het aan mevrouw Bussenmaker ligt, gaan die bibliotheken gewoon weg. Dan wordt dat, ja, een beetje op internet, maar wat downloaden... en wat zoeken en e-books en dat soort dingen. Dat is de toekomst, hè? Uh, ja, mogelijk is het de toekomst, maar zou, zou dat dan toch eens een keer uitgezocht kunnen worden... of het echt de toekomst is? We zitten nu al met, geloof ik, één op de tien mensen... is min of meer een alfabeet, weinig talig, kan niet uit de voeten met taal dat moet niet erger worden. Dat moet niet erger worden. En als het weghalen van de bibliotheken eh, dat erger zou maken... dan vind ik het een hele slechte stap. Maar waarom ja. denk je dat dat erger wordt? Want je kunt ook zeggen... als mensen straks via e-readers boeken lezen... is dat toch ook prima? Ja, maar wie, wie leest er nou? Ik heb ook al gezegd, gedacht, moet ik zo'n ding hebben... maar ik heb het nog steeds niet. Ik vind een lijfelijk boek toch heel belangrijk. Of de 3% van de boeken zijn nu e-books. dat is erg weinig. En ik zie dat niet echt in hoog tempo veel meer worden. Hoor. Maar ik denk dat je ja. je daar heel erg in vergist. Want ja, ik het... zie om mij heen... Steeds meer mensen met zo'n e-reader. En niet alleen op vakantie of in de, in de bus? Nee, nee. nee. nee, nee, nee. Nou, misschien komt het wel. Maar dan nog, uh, ik bedoel, wat moet je erop zetten? Iemand moet je toch adviseren? Wat is het aanbod? Daar, daar heb je weer tijdschriften, recensies, kranten voor nodig. Um, en de bibliotheek. Dus, ja, en de bibliotheek. Een soort trefpunt. Ja, waar, je, waar je overzicht hebt, waar je advies kunt krijgen. Ja, dat zou, dat zou ik. Ja, als het niet nodig is, is het niet nodig. Maar dan wordt weer geroepen, ja, maar dan, het is of de biep of de sport. Ja, dan denk ik, ja, nou dan, dan de sport, maar is wat minder hoor. Wat minder scheidsrechters als doodschoppen. Goed, dat was het, uh, het eerste ding wat je hebt uitgekozen oh, over het nieuws. Het ja. uh, uh, tweede gaat over goud. Dat vond ik zo'n raar bericht. Uh, er stond een klein bericht vanmorgen in de Volkskrant. Uh, de, de nationale goudreserve in Nederland, dat is heel veel. We geloven dat we 600 ton hebben aan goud. Daarvan ligt maar 10% in Nederland. De rest ligt in andere landen. Dan denk je, waar dan? Nou, in New York, in, ik geloof in Canada wat, in, in Engeland wat? Ik dacht, waarom ligt het daar? En, en Doen we daar wel verstandig aan? Heeft het iets met een nucleaire aanval te maken? Ik heb werkelijk geen idee. Nou, maar ik hou liever niet voor het vervoer van het goud betaald. Dat had gewoon hier moeten liggen. Nou, laten we even gaan praten met Sander Boon. Hij is politicoloog en schrijver van de Geldbubbel. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, eerst maar even, hè? want het kwam vandaag in het nieuws... omdat Duitsland ook zijn goudvoorraad wil terughalen uit New York. Ja. Nederland heeft dus ook een, een goudvoorraad. Maar eerst maar even, waar, waarom wil Duitsland dat eigenlijk? Weet u dat? Uh, nou, er zijn eigenlijk nog wel redenen te verzinnen waarom ze dat uh, doen. Uh, de directe aanleiding is eigenlijk de onvrede vanuit de bevolking... Uh, uh, dat het uh, uh, ergens anders ligt... Uh, er zijn diverse acties geweest om dat terug te halen vanuit de bevolking. En daar is uiteindelijk op uh, gereageerd. En toen heeft de Duitse uh, toezichthouder de Centrale Bank van... nou, we gaan de helft van wat in het buitenland ligt... gaan we nu terughalen over een periode van zeven jaar. Uh, een van de redenen waarom het nu kan... is omdat natuurlijk de, de Russen niet meer aan uh, de grens van uh, Duitsland staan. Uh, dus die historische reden om oh. dat uh, te hebben... Uh, die is nu verdwenen. Maar was dat toch onze drijfveer? Uh, Ivo de Wijs hier. Ja, hallo. <laughs> uh, dat is ook de, in wezen de drijfveer geweest van, uh, van uh, Nederland. Want het goud dat, uh, dat uh, Nederland altijd heeft uh, uh, gehad... Uh, uh, de, de, het goud is uh, uh, verscheept voor de Duitsers binnenvielen. Oh, al, en, al in, uh, voor 19, in 1940, 1939? Ja, dat is eigenlijk de, de, de historische idee geweest. En daarna is het een soort uh, van ja, een gewoonte geweest. En de, de grote goudcentra uh, om wat met dat goud te doen... dat zat in Londen en in New York. Uh, dus het was ook vanuit die optiek uh, logisch... om dat uh, buiten de eigen grens te hebben. We, weten we zeker dat het er nog ligt eigenlijk? Nou ja, dat is een de, de, van de redenen waarom de Duitse bevolking... <lacht> heeft gezegd van ja, dat moet gewoon terug. <lacht> uh, en ook in Nederland is, is uh, toch uh, uh, uh, steeds meer... Uh, ja, er zijn steeds meer vraagtekens, ook in Amerika zelf trouwens... Uh, of dat uh, goud er nog wel is. <lacht> de, Duitse, nou, dat is, dat is uh, de Duitse toezichthouder die heeft nu onlangs geconstateerd... dat er mogelijk wordt gemanipuleerd met een goudprijs. Uh, net als uh, de Libor-rente de, de, de de Libor van een aantal maanden geleden. En ja, dat, dat brengt mensen toch wel op het punt van... Hey, uh, kunnen we het niet veel beter gewoon thuis hebben in, uh, in de eigen kluis? En hoe krijg je het dan thuis? Want hoeveel weegt dat goud eigenlijk? Nou ja, goud is. De, de, de dichtheid is heel groot. Het is zwaarder dan lood. Uh, dus de, de, een ton goud gaat gewoon op een pellet. Dat is, dat is helemaal niet zoveel. <laughs> nee, nee, Ik merk niet met pasduiven. Bij nee. <laughs> maar, maar Thomas Ros is alles thriller aan het schrijven. Ik weet het, ik weet het zeker. Ja. <laughs> Zo werkt dat toch. <laughs> ja. Nou goed, He, weet je alles, Ivo? Heb je ja, nog nou, ik vind het boeiende materie. Maar bedankt, dank meneer Booneven. <laughs> Oké, nou, graag gedaan. Sander Boon, politicoloog en schrijver van De Geldbubbel. Max. Twee dingen. Met Alice de Bruin. En met Ivo de Wijs. Uh, ja, morgen dus, die Nationale voorleesdagen. Ivo, je gaat voorlezen op basisschool De Vijf Sterren in Amsterdam-Noord. De wijk waar je tientallen jaren hebt uh, gewoond. Uh, en waarom op deze school? Uh, die school vroeg het. Uh, um, die, die, die juf Juf Anne May, die ken ik nog van toen ze een klein meisje was. Want die zat bij mijn kinderen op school of zelfs in de klas. Dat weet ik niet meer helemaal zeker. En uh, kleine meisje Anne-Mee is nu dus schooljuf geworden. En uh, ik deed de schouders, de de schoenen aan en mailde via mijn aan mij... of ik niet zin had om op haar school te komen voorlezen. En dat wilde ik eigenlijk wel. Nee, ik kan geen nee ja. zeggen. Nee, ik natuurlijk dan. niet. Maar is, ik vind het ook wel leuk en ik vind het ook zinnig. En ik lees graag voor. En mijn eigen kleinkinderen zijn er nog te klein voor. Dus wat moet ik. Ik probeer het wel hoor. Maar mijn kleine, kleinzoon die is negen maanden. En die snapt er geen bal van. Die wil het boek alleen maar opeten. Ja. <lacht> maar je, je, Ivo de Wijs zit dan wel voor te lezen met de kleine schoot. Ja, ja, ja. ja, ja. Want ja, Op maandag pas ik op mijn kleinzoon. Maar wat moet je de hele dag doen met zo'n kind? Het slaapt wat en het eet wat. En de rest van Poeken? de tijd. Ja. ja, de rest van de tijd doe ik dus. Uh, hebben een aantal uh, onderdelen. Zangles. <lacht> dan krijgt hij een tamboerijn. En ik zing. En dat negen is dan, maanden? Ja, ja ja, ja, samen met een interessante band. Doe maar een band. En dan hebben we de tekenles. Dan teken dingen waarvan ik denk dat hij die wel zal herkennen. Een zuigfles, <laughs> Een box. Maar het haalt weinig uit. En, uh, en we hebben dan de voorlezen natuurlijk. Ik ben begonnen met uh, Dick Bruna's Nijntje. Dat leek me zeer goed te behappen. En het rijm bovendien. En, uh, maar hij het dringt nog niet echt door. Nee, nee, maar nee, morgen, nee. dan kan je los. Ja, morgen kan ik los. Ja, ja, want, ja. want uh, We hebben het net al even gehad hè, over de bibliotheek... hoe belangrijk dat is. Maar, maar, maar toch, hè, want jij houdt van voorlezen. Jij houdt van taal. Eh, Waarom is het zo belangrijk? Ik, ja, omdat het, je, omdat het je wereld verrijkt en breder maakt. En omdat natuurlijk een goed boek je ontzettend kan pakken. Ik heb... Ik loop regelmatig uh, door mijn huis, denk ik. Maar hoe zat dat ook weer? En dan trek ik een boek uit de kast en dan weet ik weer hoe het zat. Het da, is, is uitleg, maar, maar het neemt je ook mee naar, naar andere werelden. Soms inderdaad heel erg aanwijsbaar wanneer je het science fiction te pakken hebt. Maar het kan ook periodes uit het, kunnen ook periodes uit het verleden zijn, of het kunnen. Avonturen zijn of zo. Ik heb mijn ouders hadden een ruime boekenkast en ik, ik dook daarin als kind. Aanvankelijk ook een beetje op zoek naar seks, daar hadden ze het niet zoveel van eerlijk gezegd. Roomsmilieu. Ja, Roomsmilieu, Rome. ja, dus dat was allemaal, allemaal een beetje brave Roomse boeken. En, uh, uh, maar zo ontdek je toch dingen. Ik ontdekte Bomas. als lachte een ongeluk om uh, Pieter Bas, vond ik een boek las meer van Bowman's en zag toen het Bowman's wees... in de richting van Dickens. Dan ben ik, toen ben ik Dickens gaan lezen. En als je Dickens hebt gelezen, dan zoek je daar weer meer. Dan ga je Wilkie Collins lezen. Ja, maar dan en ga je zelf lezen. Maar, maar ben jij je zelf ook veel voorgelezen? Ja, ik ben ook veel voorgelezen, inderdaad. Ja. Door wie? En door mijn ouders. Allebei. En uh, Ja, die, die, ik was de oudste. En uh, ze hadden lang op mij gewacht... En toen ze mij hadden, hebben ze er ook veel tijd in gestoken. Dus toen uh, de, werd er voorgelezen. Wat dan bijvoorbeeld? Nou, in, uh, wat, wat ik morgen zelf ook waarschijnlijk ga voorlezen. Uh, sprookjes. Dus de, de, de sprookjes van Grimm. Met hun merkwaardige uh, taalgebruik eigenlijk. Daar is er een getrouwd met de dochter van de touwslager. Weet je wat dat betekent? Hij hangt aan de galg. Huh? Hij is getrouwd met de <laughs> dochter van de touwslager. Hij heeft een touw om zijn nek en hij hangt aan de galg. Nou, dat soort merkwaardige zinnen... die blijven dan bij mij spoken. Tot ik uiteindelijk na jaren pas achterkom op wat het betekent. Ja, maar, maar is dat het is begonnen wel... met dat voorlezen? Ja, begon met dat voorlezen, ja. ja. Want, want je bent later leraar dat... Nederlands geworden. Ja. Je bent tekstschrijver geworden voor ja. Cabaret. Je hebt boeken geschreven. En je bent nog een presentator geworden. Maar ben je toch ook met taal bezig? Da daar, is dat toch, daar is de kiem gelegd ja. door mijn, jouw ouders. Mijn ouders hadden niet alleen veel boeken... maar ze schreven ook allebei. Mijn vader schreef... Uh, Verzen voor uh, en liedjes voor liedjesteksten voor gelegenheden. En mijn moeder had een die kon dat ook, maar die had een wat literaire pen eigenlijk. Die schreef toespraken en dat soort dingen. Dat kon ze heel goed. En het was natuurlijk ook de Romeinse tijd, dus er waren ook Romeinse prentjes die moesten gevuld worden. En overlijdensberichten en dat soort dingen. En dat uh, condoléansbrieven moesten geschreven worden, dat soort werk. Ja, allemaal ja. heel erg belangrijk. Nou, laten we eens even luisteren. Want we hebben iemand benaderd uh, vandaag, die ken jij vast. En uh, die, die heeft wat advies. De Wijze Raad. En dat is Jan Meng. En wij noemen hem meestervoorlezer. is zelf ja. ook presentator geweest. Onder meer bij de regionale omroep. En eh, boekhandelaar. En boekhandelaar niet te vergeten. En hij heeft ook tientallen luisterboeken ingesproken. Ik heb mijn voorleestalent ontdekt toen ik uh, merkte dat ik voorlas aan mijn eigen kinderen. En er waren andere kinderen op bezoek. Dat ze opeens uh, alle aandacht voor me hadden. Er is een verschil natuurlijk tussen uh, voorlezen voor kleintjes. Want die houden van herhaling en die vinden stemmetjes leuk en het maakt er allemaal niet uit. En die houden van effecten. En toen kwam de boer, boer eraan en die sprong met een grote plans, roepen ze dan, weet je wel. Iets, uh, oudere kinderen die houden van dat je ze in het verhaal houdt. En voor volwassenen voorlezen is het natuurlijk ook ongelooflijk leuk. Waarom niet voor je vrouw voorlezen of je man? Neem een boek wat je misschien al kent voorkom dingen zoals sprak hij somber? Oh, en dan heb je net een stukje vrolijk voorgelezen. Dat kan namelijk allemaal. Ik vind mezelf helemaal geen goede, heel, heel goede voorlezer. Ik vind het leuk om te doen en ik doe het graag. Maar er zijn de, de acteurs, bijvoorbeeld, ik mag ontzettend graag luisteren naar Hans Quasset. En ik mag uh, ook, ook graag voor allerlei soorten boeken naar Jan Donkers luisteren. Ja, er zijn er echt vele, vele. Ivo de Wijs, Ivo de Wijs vind ik een ongelofelijke leuke man... en ik vind ook dat hij leuk voorleest omdat hij altijd die licht ironische toon heeft... die ook een klein beetje verscholen zit... helemaal achterin soms. Ik zou zeggen, Ivo de Wijs... ik mis je soms op de radio. Dat is aardig, ja. Maar veel van wat hij zegt ben ik het daarnaast zonder meer mee eens. Mijn vrouw vindt het ook leuk om door mij voorgelezen te worden. Ja, ja, ja. En wat lees je ja. dan voor? Oh, dat is een hele wisselende ding. We hebben een tijd gehad dat ze ze... ik ken de Bijbel eigenlijk zo slecht. Zou je de Bijbel eens willen voorlezen? Er was alleen één probleem. Er zitten zo'n dus saaie stukken in die, Bijbel, in die Bijbel. Dus dan keek ik naar rechts van mij en dan was ze al onder zeil. Bij de inrichting <lacht> van de tempel. Dat zijn allemaal kwikjes en strikjes en gedoe. Enzo. Dat zijn nogal wel suffe onderdelen. Maar uh, ik heb ook lange tijd Kamikeld voorgelezen. Maar bij sommige verhalen die ik helemaal niet tot goed eind kon brengen, omdat we hikkend van de laag in bed lagen met z'n tweeën. En uh, nu, nu is af en toe, zeg ik, van, heb je dit of dat stukje in de krant gelezen? Dan zegt zij wel eens, lees maar voor, dan lees ik het voor. Ja. Ja. Ho hoe moeilijk is goed voorlezen? Ja, moeilijk, is, ik vind het erg moeilijk, want het, het probleem is dat je, je moet zo mee mogelijk fouten maken. Maar je moet ook niet um, je opdringen tussen... Het verhaal in de, in de luisteraar. Niet te veel een acteur zijn, maar ook weer niet wat ze dan noemen gaan zagen. Ik heb zelf Woutertje Pieters bewerkt en, en dat voorgelezen. En dan riep die technicus, uh, die tikte dan op het glas, of die riep over de koptelefoon: Hier de wijs, je zit ze in slaap te zagen. En dan was ik op de automatische piloot aan het lezen, zonder bezieling. Maar als je te veel alle heksen gevaarlijk gaat doen... en alle tovenaars met een zware stem. Dat is ook dodelijk vermoeiend om naar te luisteren. En dodelijk dus vermoeiend moet, om te doen, nou, toch? Nou ook dat. Dus je moet, je, moet gewoon, hè, je moet het midden houden. Je moet boeien en je moet toch jezelf een beetje wegcijferen. Het verhaal moeten doen. Nou heb je een hele koffer ja. meegenomen met ook wat versjes, zei je. Lees eens wat voor. Ja, uh, nou... Uh, <laughs> dit is een van de meest recente dingen die ik heb gemaakt... want ik heb meegedaan aan die quiz De Slimste Mens... afgelopen jaar, en het liep niet zo vreselijk goed af... met twee afleveringen uh, lag ik eruit. Maar ik heb er toch een versje aan over gehouden. Daar zat ik dan, maar tot mijn spijt verblijde ik mijn fans niet. Die zagen al na weinig tijd, ik ben de slimste mens niet. <laughs> mijn kennis uit de oude doos bracht ik met flair te berden... en toch verloor ik hopeloos van Lucky Fons de derde Van Fons, die bij het afscheid zei... Toch, Ivo, weet jij meer als mij. Ja, geweldig is die. Ik kan er zelf ook nog zo om lachen. Dat vind ik zo grappig. is ook waar gebeurd. Het was, geloof ik niet, ja, was geloof ik meer in de uitzending dan daarbuiten. Maar ik moest daar ook verschrikkelijk om lachen. Maar het is natuurlijk... natuurlijk uh, uh, uh, de druiven zijn zeer. Die fans deed het beter dan ik. Dan zit ik nog vragen op hem te nemen ook. We gaan heel even voetballen. Roda JC ja. AZ, de kwartfinale van de KNVB. Jeroen Elshoff zit daar ook. Goedenavond Jeroen. Goedenavond. Het is hier in uh, Kerkrade 0-0 na bijna drie minuten spelen. En het is een wedstrijd die er echt om gaat. Zoals je zei, het is de kwartfinale. Dat betekent dat de weg naar Europees voetbal... en na een bekerzege kort is voor beide ploegen. Roda won de beker... Twee keer in het verleden en AZ is de huidige bekerhouder. De beker gewonnen van PSV. Vorig seizoen toen nog onder leiding van trainer Dik Advocaat. Advocaat nu de trainer van AZ. En hij ziet aan de andere kant Thomas, zonder trainer van Rode JC. Het belooft een spannende avond te worden. Nog geen kansen gezien, 0-0. Dus met dezelfde opstelling als afgelopen weekend. Laten we voor de voetbalfans hier hopen dat het misschien wel verlengen... en misschien wel penalties worden voor worden ondergetekend. Misschien niet, want ook ik moet voorlezen morgen rond. Ja, echt waar? Om acht uur in woorden. Ah. Ja, dus ik luister met veel belangstelling naar jullie tips. Want ja. ik uh, moet morgen voor negenjarige kinderen beginnen aan de grote vriendelijke reus... Van Roald Daal. Robert Daal ja. Ja. Nee, doet Acht van Peppe trouwens niet mee vanavond? Nee, hij is uh, wel weer fit. Maar hij is uh, op de bank gezet door zijn nieuwe trainer Thomasson, Die tevreden is over Montaigne als uh, linksback. Dus Van Peppe gaat een moeilijke periode tegemoet. Moet zijn plekje weer terugwinnen nu uh, Thomasson hier de trainer is. Mijn favoriet. Ja, van uh, een hoop anderen omdat hij zoveel inzet en kracht toont. Maar nu ah. moet hij toch uh, toekijken. En dat is wel verrassend trouwens. Dankjewel Jeroen. En succes morgen. Ja, dankjewel. Ja, ja. Want, want uiteindelijk uh, wat, wat voor mensen houden er eigenlijk van voorlezen? Doet dat iedereen of een bepaald mensen gaat. Dus ik denk eigenlijk dat iedereen wel een beetje van, van, van voorlezen houdt, toch? Ja. ja. En, en, ja. en, en uh, welk boek? Ga je morgen doe je grim? Ik denk want dat je... ik, ik ben nog steeds niet helemaal met mezelf eens. Ik wou ook een beetje pijn. Ik had hem gemaild van uh, wat is de bedoeling? Moet ik iets van mezelf uh, uh, voorlezen? Maar daar kwam niet een helder antwoord op. Dus dacht ik, ja misschien moet ik mezelf wat naar voren dringen om een boekje te lezen. Het hangt ook een beetje van de tijd af. Ik had eigenlijk gedacht om voor te lezen: Het huishouden van Kat en Muis van, uh, uit de Sprookjes van Grim. Dat is het tweede sprookje voorin. En dat is maar twee pagina's. Dus dat heb je vrij snel te pakken. Het probleem daarvan is dat ik moet beginnen met uitleggen. wat denk ik dat ik eruit moet leggen. wat een peetoom is, wat een Peter is, een peetvader. En uh, dat moet ik doen. En dit boekje, dat voor mij, dat heb ik zelf geschreven: Het Heet de Theaterkater dat gaat over een kat die uh, in een uh, theater woont... en van lieverleden uh, gaat deelnemen aan de uitvoering. <lacht> Want het komt dat komt omdat ze één keer per ongeluk... zijn kattenbak op het toneel, in het toneeldecor gezet hebben. En dan komt hij, ja, hij moet op die bak. Dus hij loopt de, de, de handeling binnen en krijgt een groot applaus... en raakt dan verslaafd aan het succes. Kan je nagaan. En of, vanaf dat moment uh, doet hij mee. Moet ja. je eigenlijk altijd goede boeken hebben om voor te lezen? Met, met andere woorden, als een boek nou slecht is... kun je het dan ook voorlezen? Ik zou het dan niet kiezen om voor te lezen, eigenlijk. Nee. Maar, maar de, de, de meningen over of een boek goed of slecht is... lopen zo uiteen. Waar de een mee wegloopt, dat vindt de ander niks. De mensen te snikken om wat wij kasteelromans of damesromans noemen. Ja. De, ja, ik oordeel er eigenlijk niet zo erg over. Nee. Het zijn ook hele genres die ik zelf niet zie zitten. Nee, nou, nou is het zo dat je Grim hebt uitgekozen. Grim-sprookjes worden nog steeds uh, hertaald en vernieuwd. Hè? Uh, dat is iets wat jij ook doet, hè? dat vertelde je net al. Nou, ik, ik heb het gedaan. Ik doe het niet meer. Het is mij tegengemaakt. Ik heb er helemaal geen zin meer. in. Maar hoezo? Wat heb jij bijvoorbeeld ja, hertaald? Ik heb uh, uh, Woutje Pietersen ja, van... Uh, oh, dat zei ik. Ja. Uh, en daarna de camera obscura uh, van uh, Hildebrand uh, Beets. En daarna heb ik nog een aantal uh, griezelverhalen uit de 19e eeuw heb ik bewerkt, want ik doe niet alleen hertaal... ik doe ook bekort, hoor, het mes gaat erin. Maar, maar je uh, zegt, van dat is me tegengemaakt? Oh ja je, je stoot, ja, je stoot je neus tegen een soort monsterverbond... van literatuurwetenschappers en, en uh, doorgewinterde krantenbijlagers... En, en die hebben dat helemaal tot hun eigen gebied verklaard... en daar mag niemand aankomen. Het mag vooral niet gelezen worden. Laten we even naar Mark van Oostendorp gaan. Hij is taalkundige. Ja, namelijk Goedenavond. Het monsterverbond... <lacht> ja. Re reageert u eens wat, uh, wat Ivo zegt? Ja, het is, ik moet zeggen... Het is een beetje, het is een, ik vind het een heel moeilijke kwestie. Dus ik begrijp aan de ene kant... Ik begrijp best dat je zegt... We willen mensen aan het lezen brengen. Maar aan de andere kant... Er is, ook wel, er is in Nederland een soort cultuur... En we gaan ook steeds meer die richting op... Dat mensen absoluut... Geen ander soort Nederlands kunnen verdragen. Niet het ene soort Nederlands dat ze kennen. Dus... Uh, Boerzoek, vrouw. ik kijk heel graag boerzoek, vrouw, wil ik zeggen. Uh, maar zodra een boer daar ook maar een beetje dialect begint te praten, wordt dat ondertiteld. Hè? Vlamingen worden op de Nederlandse televisie ondertiteld. Ik heb Vlaamse vrienden die uh, als ze in Amsterdam in een winkel binnenstappen, in het Engels worden toegesproken omdat ze een vreemd uh, accent hebben. En er dat is, dat is een soort hele, ja, er is dus een soort rare aversie, allergie tegen andere taal. En... Maar, maar goed, waar, waarom vindt u dan, als ik u even mag onderbreken... meneer Oosendoor, waar, waar, waar, waarom vindt, vindt u dan... Dat, dat je eigenlijk misschien wel van de boeken af moet blijven? Ja, ik, ik, heb ik, heb de... ik heb heel veel literatuur leren lezen door de Oud-Goud-serie... Bewerkingen van internationale verhalen. Sorry. Ja, ga je gang. Nou ja, dus ik, kijk, om, omdat ik dus eigenlijk vind dat, het, dat, die, dat de meeste van die oude verhalen makkelijk te lezen zijn. Die zijn nee, helemaal niet Sarah Burgerhart is echt niet meer te lezen. De gedichten van Bredero zijn niet meer te lezen. Wouter Pieters, het tweede deel, de man had er geen zin meer in. heeft er met de pet naar gehoord, stronsvervelend. Uh, Camera Obscura zit boordevol godsvrucht, het ene verhaal naar het andere. Het mes erin, het spijt me. Wie het origineel kan lezen, kan naar de bibliotheek gaan en het daar halen. Maar nu wordt er dus niet meer gelezen. En waarom wordt er niet meer gelezen? Omdat literatuurwetenschappers en recensenten er met hun reet bovenop zitten. Ja, nou ja, dus volgens, kijk, ja, je kunt natuurlijk alles eruit halen wat je niet bevalt. Alles wat maar een beetje anders is dan wat wij gewend zijn. Alles wat maar een beetje afwijkend is. Verschrikkelijk bang zijn voor alles wat anders is dan wat we nu gewend zijn. En dan kun je zeggen, ja, dan gaan de mensen het lezen. Maar dan lezen ze het dus eigenlijk niet meer. Want dan, uh, nou ja, dat, dan is dat, andre, dat andere is, is een onderdeel ervan. Dus je moet, we moeten volgens mij meer onszelf, meer trainen... om juist gewend te raken aan dat andere. Niet alleen maar dat hele kennen, Maar zelfs, zelfs lezen voor de lijst bestaat niet meer. Dickens is ook een tv-serie geworden. We moeten juist ons best doen om die, wat, die gedachten... die in die oude boeken zitten te vertalen naar nu... Ja, maar dan kun je toch beter een boek van nu schrijven. Dan, dan kun je veel beter een, een modern boek schrijven dat uh, nu speelt en gewoon opnieuw beginnen. Ik, uh, er is toch een, een grote charme aan het feit dat je niet alleen maar je hele leven hoeft te leiden in deze onze eigen vreselijk treurige tijd. <laughs> ja, dus nee, ook... daar zit wel in. Alleen maar wie doet dat? Wie leest, wie leest de verzen van Bredero nog? Ik zou die dol graag bewerken en de lol is mij ontnomen. Ik, ik verkleuter boeken is mij nagedragen. En dat verwijt wil ik niet nog een keer horen. Nee, want dat is inderdaad misschien een beetje, beetje uh, in, in uw geval, of in jouw geval, Ivo, vervelend dat mensen dat dan zeggen. Ja, want jij doet dan je het best om. Onder... Ja, ja. Ja. Zo klinkt het ook. Ja. Uh, Mark van Oostendorp, bedankt uh, voor het uh, meepraten. Hij is uh, verbonden aan het Meertens Instituut en de Universiteit Leiden. Uh, want ja, morgen dus die nationale voorleesdagen. Daarom ben jij hier, Ivo. Uh, want wij dachten daar zo vanmiddags even over. Van ja, maar, toch, als je kijkt naar de jeugd van tegenwoordig. He, met, met de iPads en, en en de smartphones en al die prikkels uit allerlei apparaten... ja, dat lezen, dat, dat wordt wel steeds meer een dingetje. <lacht> Toch? Ja. Nou ja, je kan ook van al die apparaten wel aardige dingen zeggen. Je moet bijvoorbeeld, om een computer goed te bedienen... moet je heel goed kunnen spellen. Want hij is heel precies. Ja, als, je maar... niet goed, als je niet goed spelt, dan, dan, dan, gaat, dan nee, gaat dat nee, al dat, niet zo goed. Nee, maar dat kleinkind van en... jou, van die nu negen uh, maanden is... die zit straks op de Xbox ja, en precies. die pakt geen boek meer. Nou, dat weet ik niet hoor. Nee, maar die kans bestaat, die natuurlijk kans, wel. Kans bestaat inderdaad. Het, is, het, het wordt allemaal minder. En daarom moet je ook inderdaad af en toe... die, die nieuwe mogelijkheden pakken. En ik, heb, ik meende die mogelijkheden gezien te hebben... door oude boeken inderdaad wat meer naar de mensen toe te brengen. Maar ja, nou ja zoals gezegd... het is mij niet in dank afgenomen. Nee. En ik leid er erg onder, maar... Maar ik heb daar nu pillen voor, ze dus komt weer goed. Ja. En heb je nog een klein, een klein versje dan? We hebben nog een minuutje. We hebben nog een minuutje. Uh, Uit die grote koffer. Heb, nou, nou, laten we dan even kijken of ik een versje kan vinden... over mijn uh, kleinzoon. Dat zou nog wel leuk zijn. Nou, dit gaat over... Uh, dan kun je die minuut even aangeven ongeveer? Ja, joh, Dit heet uh, vertrek. Ouders pakken, grootouders pakken in. Onderleggers, luiers, regenhoedje, zonnebrand, natte lapjes, extra broekje, beer, hond, tijger, olifant, plastic fles met afdekplaatje, broodkorst, poedermelk, banaan, rompen, rammelaartjes, speentje, eend, vis, walrus, baviaan, maxicosi, pukkenbaby, speeldoos, boek van Nijntje, pluis, babyolie, wattenstaafjes, kangaroo kip, luipaard, muis, dekentje met degenklemmen, parapluutjes, zonnebril, sokjes, schoentjes, plastic sleutels, uil, leeuw, egel, krokodil, Jemig wat een volkverhuizing. Jemer wat een een odyssee. Jij hebt, neem ik aan, de baby. Wie? De baby? Ikke? Nee! <lacht> ik krijg helemaal visioenen van een aantal jaar geleden. Goed, Ivo de Rijs, morgen dus de nationale voorleesdagen en dat komt wel goed met jou daar op die basisschool De Vijf in Amsterdam-Noord. Dat was uh, twee dingen voor vandaag. Morgen geen twee dingen, want dan is er voetbal en zometeen op deze zender de VPRO met Bureau Buitenland, gepresenteerd door Chris Keijne. Goed, wij zijn er donderdag weer. Tot dan. Tot oh dan.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 Dit is Radio 1.